Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De terreurbeweging Al-Qaeda heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor het versturen van de bompakketjes... die vorige week naar de Verenigde Staten werden gestuurd. In een boodschap van de beweging Al-Qaeda op het Arabische schiereiland staat dat de strijd tegen Amerika de komende tijd doorgaat. De pakketjes werden vorige week verstuurd vanuit Jemen en werden onderschept in Dubai en Groot-Brittannië voordat ze in Amerika aankwamen. In het noorden van Duitsland worden dit week einde meer dan 30.000 betogers verwacht... om te demonstreren tegen de komst van een treintransport met kernafval. De trein vertrok vandaag uit Frankrijk en werd in Caen een paar uur opgehouden. Vijf demonstranten hadden zich vastgeketend aan het spoor. De politie heeft ze van de rails afgehaald. De Duitse politie zet meer dan 16.000 agenten in om het transport te begeleiden. De trein komt waarschijnlijk zondag aan in Gorleben in het noorden van Duitsland. Minister Donner van Binnenlandse Zaken ziet niets in een loonsverhoging van 2% voor de ambtenaren. De ambtenarenvakbond Cabo eist zo'n stijging en weigert akkoord te gaan met gedwongen ontslagen. Het kabinet is van plan de lonen van de ambtenaren volgend jaar te bevriezen. Donner zegt dat de bonden zich niet kunnen onttrekken aan de economische realiteit. Volgens hem leidt tegemoetkomen aan de looneisen tot nog drastischer ingrijpen in het overheidsapparaat dan het kabinet nu al van plan is. In de openbare bibliotheek in Amsterdam hebben tot nu toe ruim 400 mensen het condolianseregister voor Harry Moelis getekend. De schrijver overleed zaterdag op 83-jarige leeftijd. Bezoekers van de bibliotheek lieten verder brieven en kaarten achter bij de ontdekking van de hemelzaal. Tot en met zondag kunnen mensen het condolianseregister ondertekenen in de openbare bibliotheek. Morgen wordt Moelish begraven en de NOS zendt de uitvaart vanaf kwart voor elf morgenochtend uit op Nederland 1. Het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regenachtig. Vooral in het midden en zuiden kan het flink doorregenen. Morgenochtend van het noorden uit enkele opklaringen, maar later ook weer enkele buien. En het wordt morgen 12 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij, jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. live. Met, Met nu. U. See it. We are coming to you.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 Five, four, three, two. De klok van 9 uur, gebaseerd. De frequentie 106.9, 104.5. Of je weet, via het World Wide Web. www.cfmzandvoort.nl de livestream. Welkom bij een nieuwe episode of See It. trappen af met deze heerlijke uuropener. Heel z'n in de Jono Fernandez remix. Ja, ik zeg het al. Drie uur lang See It staat weer voor je klaar. En wat gaat dat betekenen? Alleen maar lekkere muziek. Zoals! Dat houden we verrassing natuurlijk, maar wel. Kan ik je alvast meedelen dat we een hoop nieuwtjes weer hebben. We hebben een nieuwtje over Fiddellacan, over zijn take-over. Wat gaat hij nou weer overnemen? De Matrix! Heet nieuws ervan. Dan hebben we een heel nieuw uh, leuk feest. Allure. Als we er nog tijd voor hebben, gaan we ook nog eventjes kijken. In Harder's Plaza, natuurlijk. De tweet or be rubriek. Alle hete tweets van alle worldwide DJ's. Hij gaat voorbij komen. Rond de klok van 10 voor 10. Schuift hij weer bij ons aan. De one and only DJ Dion Sydney. En wat zou hij nu weer in zijn flyer case hebben? Natuurlijk de Guide. En ja, we hadden het al over lekkere muziek. Als je een lekkere plaat hebt, zoals Afro Jack en David Quetta, Louder Than Words. Neem een plaat van Cascade en maak hier een mooie mesje van. Dan krijg je deze Louder Than Empty Street, je hoort meer op jouw CVM Zandvoort. 12 uur. Zijn we in de eter? Zandvoorts grootste dansvloer. Make some noise. Steps in the dark The pain stirs in your voice Cuts like daggers to my heart Altewel Afrojack, David Cueta en Cascade. Heel mooi gemix door de jongens van Cascade. En ja, hete nieuwtjes. Ik hondig het al aan. Vedder Lecrant begint weer met een takeover. En dit keer gaat hij in de USA en Canada. Voor de zevende keer alweer gaat hij dit jaar alweer naar Amerika. Net terug van een ijzingwekkend Halloween weekend. Met optredens in San Diego, Montreal en Vancouver. Kondigt Vedderlijk al zijn zevende Amerika-tour van dit jaar aan. In december vliegt de DJ Producer wederom de Atlantic Ocean over. Met op het programma 10 takeover shows. In 11 dagen nog wel. Hij maakt zich op voor een intensieve eindsprint van dit jaar. Vorige week maakte Vedderlijk al. Een fikse sprong in de DJ Mac Top 100. Hij steeg maar liefst 8 plaatsen in de internationale lijst en staat nu op nummer 21 met zijn verdere krant TakeOver. Zet hij de volgende stap. Dit zijn geen gewone boekingen, maar een eigen clubconcept waarmee hij de wereld rondreist en om te beginnen in Noord-Amerika. De Noord-Amerika TakeOver. Nou ja, dan wil je natuurlijk allemaal weten waar staat hij, mocht je daar natuurlijk naartoe gaan. 8 december in Senso Orlando, 9 december in Royal in Boston, 10 december Soundbar in Chicago, 11 december Pacha New York, 13 december Republic Nightclub in Winnipeg in Canada, 14 december vind je hem in The Shade 105 in Edmonton, Canada, 15 december gaan we door naar Whiskey Calgary in Canada, 16 december gaan we naar Beta in Denver, 17 december Ruby Sky in San Francisco en tot slot 18 december in Decor in Los Angeles. Overigens rookte verder dit jaar ook andere werelddelen. Rondvliegend in zijn verder jet deed hij afgelopen zomer meer dan 40 shows door heel Europa. Daarnaast verzorgde hij optredens in Azië, Hongkong, Singapore, Indonesië, Thailand en Zuid-Amerika. Dat was de Brazilië-tour met maar liefst zes optredens. Wil je meer informatie via zijn YouTube-kanaal FLG TV? Ja, echt, Gewoon even naar YouTube en googelen, Dan uh, gunt verdelijk al een kijkje in de keuken van zijn artiestenbestaan. Inclusief de wereldtoernooi. FLG, FLG TV episode 6 is getiteld Back and Forth in the USA. En ja, ik zei het al. Je kijkt eventjes via de YouTube. Wil je nog meer highlights? Nou, komen ze... Op 6 november, dan kun je hem tijdens het Ultra Music Festival in Sao Paulo, Brazilië, vinden. 13 november gaat, staat hij op Sensation in Kopenhagen. En dan doet hij ook nog eens een keer de London Takeover, het Ministry of Sound. 19 november, Two Room Nights in Descotheque in Moskou. 20 november, Cocoon Club Frankfurt plus Bootshouse Cologne. 27 november, heeft hij het ook weer druk. Fabulous in de Brabant Hallen in Den Bosch. En als je er nog niet genoeg van hebt... Hij gaat ook naar 27 november Dance for Life in Ahoy, Rotterdam. Tot zover, verder lekker een stay-over. door met een hele vette plaat. Wat dacht je van deze? Brendan Flowers. Je kent hem wel, de zanger van de Killers. Only the Young. Hele lekkere plaat. Maar wat als je de S-man himself, oftewel Roger Sanchez, een vette remix kraakt? Dan krijg je dit. Je hoort op voor het Schootse Dansvloer. Tot 12 uur is het, zie je het? CFM Zandvoort Jeroen, kun je alsjeblieft nog één keer vertellen hoe deze plaat heet Brendan Flowers Only the Young in de Roger Sanchez Release Yourself remix Natuurlijk hier bij jou zie je het op CFM Zandvoort 106.9 104.5 En ja, als je dat toch zo'n goede plaat vindt, Ik zou je wat vertellen Op www.cfmzandvoort zit ook een knop en dan kun je ons nog een keer terug horen, dus vanaf komende week staat onze uitzending van deze week weer op. Oudere afleveringen kun je natuurlijk ook altijd vinden onder de laatste drie uurtjes van deze dag. Tot zover dus, Brandon Flowers gauw door met nieuws. En niet zomaar nieuws, de Matrix is verkozen tot populairste club van Nederland... Om dit dag, 2 november 2010 zijn voor de zevende keer de welbegeerde Nightlife Awards uitgereikt in Matrix in Nijmegen. De Nightlife Awards worden jaarlijks uitgereikt door Horeca Nederland aan de populairste clubs en danscafés van Nederland. In de categorie Mega Clubs is Matrix verkozen tot Populairste Club van Nederland 2010... Matrix sleepte al eerder prijs in de wacht tijdens diverse Nightlife, nightlife award shows. In 2005 en 2006 werd de club uit Nijmegen ook al uitgeroepen tot populairste club van Nederland. De jury was zeer lovend over de landelijke bekende Dance Temple. En ja, wat hebben ze dan nog over gezegd? Nou, de Matrix onderscheidt zich met een brede, zeer gevarieerde en ijzersterke programmering. Een gezonde mix van eigen concepten afgewisseld met enkele landelijke bekende feesten... Het bedrijf spreekt dan ook tot een verbeelding bij diverse doelgroepen. De directie beschouwt iedere avond als een speciaal evenement en heeft zijn professionele organisatie daar volledig op afgestemd. Bovendien is Matrix de eerste megaclub buiten de Randstad die nationale bekendheid geniet. Daarmee is het bedrijf van groot belang voor de totale branche. Matrix bewijst daarmee ook dat ook de professionele clubs in de top kunnen meedraaien. En daarmee hebben ze menig club-eigenaar, vooral ook buiten de Randstad, geïnspireerd... en vooral ook gemotiveerd om kwaliteit en creativiteit in te zetten bij het ondernemen in deze sector. Ook was de Matrix trainzetter trendsetter om als vaste locatie elders in de regio... succesvolle outdoor-concepten te realiseren. Dat is niet alleen goed voor de omzet, maar ook de, een belangrijke marketingwaarde... Matrix heeft deze prijs te danken aan het constante en brede programma dat zij biedt... ...en aan de grondige verbouwing in de zomer van 2009. Duizenden jongeren bezoeken weer wekelijks de hypermoderne danstempel... ...waar altijd veel aandacht wordt besteed aan show en aankleding. Hierdoor heeft het grote publiek massaal op Matrix gestemd. Nou ja, wil je naar de Matrix? Er zijn genoeg leuke feestjes, waaronder Sexy Motherfucker City Tour... Kaarten daarvoor via P-Logic. 90s Nou komen we daar ook op 27 november voorbij. 40 Up op 26 november. En Accelerator op 6 november, oftewel morgen. Kaarten allemaal via P-Logic. En ja, ga gewoon even naar de site www.matrix.nl. En je komt alles te weten over deze grote club. Ga door met lekkere muziek. Wat dacht je van deze? Patrick Hagenaar! Hard part of me. Zo meteen een de klok van 10 voor 10. Staan ze allemaal weer op een rijtje. Alle feesten waar jij bij moet zijn dit weekend. Of juist niet. Wij zorgen dat we de krent uit de pap halen. Nu Patrick Hagenaar. Op jou jouw ZFM's antwoord. Dit is zie het. Leuk is, is de cent in Amsterdam. 11 december 2010: de cent Amsterdam. Indrukwekkend groot. Voor iedereen die aanzien hoog in het vaandel heeft staan, begrijp dat allure volgens de Law of Attraction werkt. Wie goed doet, goed ontmoet. Zonder een uitleg over quantum physics te hoeven geven, omvat allure alles dat simpelweg met houding te maken heeft. Welke definitie allure ook ziet. Zij is vastberaden om haar imposante imago te koppelen aan het minstens zo indrukwekkende nachtleven in Amsterdam. Bereid je vast voor, want jouw imago ziert zich op een zaterdagavond in mild december met allure. De power van allure. Allure is veelomvattend. Het begrip en haar uitstraling heeft haar uitwerking op ieder die zich met al het mooiste in deze wereld kan identificeren. Het gloednieuwe lifestyle evenement is dan ook direct gerelateerd... Aan luxe lifestyle in haar meest stijlvolle vorm. En aan entertainment dat zich onderscheidt van de rest. Allure is uitstraling en allure heeft aanzien. Allure biedt exclusiviteit waar het kaf van het koren mee wordt gescheiden. Een jetzitter of een iemand met de mindset van een jetzitter. Voor ieder die zich thuis voelt, binnen het begrip allure worden de deuren smaakvol geopend. Allure, de krantopening. Op zaterdag 11 december staat jouw imago centraal. Klemmer, spat er vanaf. En voor even wordt de cent in Amsterdam vanachter een stijlvolle roze bril bekeken. Allure, verwelkom jou als chique dame of als elegante man graag tijdens de krantopening. Waarbij jij tot 12 uur direct je imago opschroeft door sierlijk van een heerlijk gratis glaasje moeite chardon te nippen. Bewonder je mede bezoekers en durf je een verwachtingspatroon eens hoog in te stellen. The Law of Attraction maakt van allure een nacht om nooit meer te vergeten. Om allure extra kracht te geven, nemen diverse DJ hoogheden helden statig achter de stalen draaitafels. Alles draait om klemmer. Dit is de wereld die zich richt op het verkrijgen en behouden van aanzien en imago. Niet te vergeten een on... Overkombare status van onderstaande artiesten... ...naam natuurlijk in willekeurige volgorde. We kennen Roog van Housequake... Lucien Voort van True House Music... Craig Salto van Bateria... ...Leroy Styles... ...Brian Chundro en Santos van het feest sappig, ...Brothers in the Boots... ...en MC Ivan... Your VIP-chance, uit uh, allure voor ieder waarbij aanzien geen hoogtepunt kent... en het maximale overtroffen dient te worden om het imago te behouden... stelt allure vanavond limited VIP-tafels beschikbaar. Als VIP heb je toegang tot een speciaal VIP-podium achter de DJ-boot... waar je de hele avond voorzien wordt van en Janon. Natuurlijk heb je ook beschikking tot een eigen VIP-tafel... onder andere sushi, vers fruit en nog meer en Janon... Jouw smaakpupillen extra stimuleren. Deze sublieme tafels zijn via vip.cluballure.nl te bestellen. Door tickets to Allure. Ja, dat is ook niet geheel onbelangrijk. Wat kosten die tickets dan? Allure heeft haar tickets nu in de voorverkoop gesteld. En machtig jij voor euro je one-way entrance pas voor Allure. Voorkom teleurstelling en behoud je imago door nu al te surfen naar www.cluballure.nl of wwwc Of gewoon even makkelijk Binnenlopen bij de Verenigde kutschop Want daar hebben de kaarten ook Zeg je nou Jeroen je hebt nog niet genoeg info gegeven Dat zou Dennis bijvoorbeeld zeggen Nou hè toch Dennis Ja Ja, nou Waar gaan we dan heen uh, www.cluballure.nl Voor alles wat je wil weten tot zover dit nieuwtje. Jeroen, ik heb nog een leuk nieuwtje. Heb je nog een leuk nieuwtje? Kom ik, erin. Ik heb de DVD van Sensation van dit jaar. Heb je de DVD van Sensation? Ik heb er nog niks over gehoord. En de Blu-ray en de CD. Ik heb geen Blu-ray-spellen. Wat moet ik er nou mee? Nou, ik neem mijn Playstation 3 wel mee. Altijd leuk. Maar dan wordt het zo stil op de radio. Ja, het of het een er wat... wordt een soepzootje. Nee, maar omdat, uh, weet je, omdat we toch een uh, knalfeest hadden afgelopen zomer. Het was zeker een knalfeest. En dus nu eindelijk ja, is hij alle, uit, de DVD. Alle hoogtepunten van de show uh, kan je zien in uh, hoge definitie. Of lage definitie voor degene die... Oké, okay, hij is net uitgekomen. Nou, hij was er al een tijdje, maar ik, heb, ik had hem besteld. Want uh, hij was zo erg uh, gewild, die DVD. Hij was gewoon overal uitverkocht. Ongelooflijk. Nou, en ik heb eindelijk nu de, de triple box dus dat uh, is de Blu-ray, de DVD. Dan kun je ze in stereo kijken. Ja. Helemaal leuk. En ja, over leuk gesproken. Firebeats en Joe Suckey. Ook een ontzettend lekkere plaat. Vorige week draaiden we al in de mix. Ja, wat zeg ik? Met de stem van Maxi. Nou ja, uh... Hidden This beat, this got me. Ja, we kregen we mailtjes over? Ja, deze werd heel veel aangevraagd. Van, uh, ik kreeg toen deze draaien voor de en ik kreeg e-mails binnen van, wow. Welke ja, ik zie hier een mailtje this staan this van Mike. Ja, welke Ik sta hier, op zal voor het grootste dans zie je het? Ik sta hier gewoon om de tafel te trommelen. Ja, inderdaad, dat, dat schrijft. Ja. Yeah. En ik zie hier ook een mailtje van Erik gelijk binnenkomen. Eindelijk, deze plaat. Ik zoek hem al. Helaas, hij is nog niet uit. Maar wel, hier door horen bij jouw CWM's antwoord. Dit is it. Zet hem maar even lekker naar. Nu, Hidden Sound. Yeah. Hij stond helemaal gloeiend, uh, rood, uh, heet, ja. hoe je het noemen wil. Ja, hij stond echt... Hij strengen. stroomde over. Ja. Als dat van het beeldscherm af kon spatten. Hé, hey, gaan we even twitteren? Ja, wij gaan twitteren. Wat hebben alle DJ's uh, deze week getwitterd? Wat is er voorbij gekomen? Ik zag een hoop me, uh, tweets uh, van DJ Chucky hier voorbij komen. Want hij had vandaag een... Uh, ja, en, uh, hoe heet er nou een uh, met al zijn fans uh, van zijn Dirty Dutch uh, gebeuren? Contact. Oh, oké. Okay. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Ja, ik heb een chatroom met uh, dirtydutch.com. Dat was het juiste woord. Ja. Lach op een puntje van mijn tong. Ja. En jij ritme. Hij is er ook. Hij is er ook. Hey, Chesso. Hij de Dominicaanse zeg. Republiek. Helemaal goed. Is net aangekomen. Nou ja, ik hoop dat hij een beetje knap weer heeft daar zo. En Dimitri Vegas, en uh, like Mike, uh, die uh, roept op om... Uh, zijn jullie klaar voor het weekend? Pak dan even een kopietje van onze uh, remix van Bob Sinclair en uh, Jean-Paul TikTok. Ik ben in zo'n klote plak. Ja, sorry, dat, ik het mag het niet zeggen. Nee, het origineel is heel slecht. Omdat ze het deuntje van een hele goede klassieker hebben gebruikt. Maar dat is in, uh, met deze remix uh, volgens mij niet het geval. Want ik heb hem toevallig bij me. En ik ga hem ook in mijn set draaien. Deze remix? Uh, Die is wel aardig. Die is wel aardig. Nou, want jij had uh, ook uh, nog een Chucky remix, toch? Ja, dit is echt, uh, echt Dirty Dutch. Dat is echt, uh, daar, daar is helemaal niks van te herkennen, zei je al. Nee, er is helemaal niks van het origineel. Je hoort ook niks van Tour Unlimited terug of iets. Dus. daar stel ik voor om die te gaan draaien. Ja. Hé, hey, maar uh, wat is er nog meer uh, op uh, de Twitter binnengekomen? Norman Dorday die zegt: Hallo Italië, ik ben nu aan het, spelen in ik ben nu aan het uh, draaien in Modena. En. Uh, ja, hij is gek op eerst, pasta. Maar eerst even aan de pasta. Goeie, even een bodempje leggen hè? Ja, hij moet toch iemand nooit met op een plegenmaar gaan draaien? Hebben we nog meer? DJ uh, zegt dat de chatsessie helemaal uh, overbelast uh, is. Ja, vind je het gek hey? uh, Als ik zie hoe snel de Dirty Dirt Show is uitverkocht. Dat is een uh, hele uh, raasje eigenlijk allemaal. Nou, nou daardoor live is, like, is even zijn e-mails uh, aan het uitsorteren. En binnenkort een studiosessie met DJ Frank E. Dat is een hele bekende producer in Amerika voor bekende artiesten. Maar die heeft ook voornamelijk met uh, DJ Chesto samengewerkt. Aan zijn Kaleidoscope. Uh, uh, Oké. Okay. En, uh, ja, en die gaan nu samenwerken met Dada Life. En dat is, dat is weer uh, voor jou hartstikke goed. Ja, Want jij bent ja, helemaal ben gek ben van Dada Life. Een, ik ben echt een Dada Life. Uh. Jij draait altijd Cookies with a Smile uh, ja, ik, met ik, veel plezier. Ik eet zelfs Cookies with a Smile. Hey, de, ik heb er hier eentje van Sander van Doorn. Als je wil zien wat hij allemaal heeft gedaan in Amnesia Ibiza deze zomer. Hij heeft een linkje geplaatst. De nieuwe video with footage uh, taken from Amnesia. Wat hebben we nog meer voorbij zien komen? Perry Kors, hij is zojuist geland in Kazan. Handig. En hij zegt: Ik zie jullie vanavond allemaal het het ermitage. Wat hebben we nog meer, Den? Uh, Erik Frits denkt dat de laatste drie seconden van zijn Cyrus D. Raptor-plaat echt zijn laatste, laatste kinderachtige gevoel voor humor opzomt. Oh, nou ja. Oké. Okay. Beetje weinig allemaal. Uh, Defected Records. Uh, van, uh, vanavond Defected In The House event... in het uh, Roosevelt Rooms in Toronto. Met uh, Simon Dumorn en ATFC. Oké. Okay. Nou, ik heb hier ook nog een hele leuke van uh, Ricky Rivaro. Ja, we houden altijd van uh, podcast natuurlijk. Ricky Rivaro zegt... als je de podcast van True House Music... Uh, van augustus 2010 hebt gemist... dan kun je vinden op SoundCloud pagina van Ricky Rivaro... Alla Bazowski hij heeft ook een ontzettend leuke uh, SoundCloud uh, pagina... met uh, een Roots uh, podcast. Natuurlijk ook een nieuwe platen van hem erin. Dus we gaan kijken of we hem binnenkort eens een keertje aan de telefoon kunnen krijgen. Ja, lijkt, me, lijkt me leuk. Uh, Max van Gellies, uh, die gaat samen met Antoine, het broertje van Steve Enzo... gaan ze naar Chicago. Spybar, we are coming to get you. Oké, okay. nou ja, Nicky Romero, die, die zit ook allemaal van... Ja, mijn nieuwe remix van Mariko Wild is uit. Gaan we die vanavond nog in jouw Setra uh, mm, tegenkomen? Nee. Nee? Oh. Nee. Ik vind hem uh, heel erg tegenvallen. Hij wordt door iedereen helemaal uh, gezegd van... Oh, hij is zo vet. Ja, omdat uh, het deuntje van Mariko Wild erin staat. Het sampletje van Mariko Wild is ja, goed. Het... het is een all-time klassieker. Ik het, maar ik vind het gewoon... De plaat zelf nee, mis wat. Nee, het it, is... Uh, het, uh, ja, het... het mist net eventjes iets ja, Het pompt mij niet op Nou Lateback zo... Luke die vraagt nog een hart wel Mail me eens zwart Dus uh, Lateback Luke komt wat uh, platentekort volgens mij We gaan het allemaal straks in zijn zet horen Denk ik zo ja. hey. En jij nam ook wat leuks mee Over leuke platen gesproken Ja Carrie Chaos Hij heeft een nieuwe Jack Hits The Road. Joramir, op jouw wordt antwoord zometeen. De it Party kite. Zorg dat je je stoute schoenen aan hebt. Ze staan zo allemaal op een rijtje. Alle feestjes waar je moet zijn. Nu is Scary Chaos. Of gelijk het zonnetje weer tevoorschijn komt, hè? Hey, met ja, deze plaat. Ja, ja. Wat een lekkere plaat. Carry Chaos. Jack hits the road. En dat vind ik altijd zo mooi, hè? Jij bent zo'n mooie aanvulling op het programma. Ik had hem gezien. Ik had hem gekocht. Alleen nog niet gebrand. Ja. En mijn USB-stick zat vol. Wat nou, moet de, je dan? Ja, nou dan moet je naar je collega's even gaan. En die komt gelijk. Ik heb een vet nummer. Ja. Nou, jou, jouw avond is meteen in onze zonnetje. Mijn avond is helemaal top. En ja, wie weet wordt het van de mensen ook top. Wat? ...de Party guide. Ja, Waar ja. gaan we dit weekend heen? Waar ik moeten ik we allemaal heen? Ik ga haar fijn vertellen. Ik ga even mijn lijstjes erbij pakken. Ik pak eventjes de flyers erbij. Ja, ja ik heb ze al. Ik kreukel nou niet het playlist. Waarom ik zou, doe niet, je dat nou? ik zou niet durven. Ik zou niet durven. Nou, oké. Okay. Nou, we beginnen met uh, Sex in the City 2. In de Wat? SK Sex in the. Piep in the City 2. <laughs> Dit is zeker een release party. Uh... Ik denk het, voor een uh, DVD of zo. Oké, okay, nou leuk. Veel, dan moeten we daar maar eens heen gaan, want dat zal wel veel vrouwen trekken. Dus, uh. maar nou goed. gezien de DJ's uh, vast en zeker, want wie komen daar? Ja, uh, niemand minder dan Roog, Mike van Loon, Brian en MC Divine. Prijs is uh, 14 euro, voorverkoop bij Paylogic, duurt van 11 tot 5 in de Escape. Dan gaan we naar onze grote vriend DJ Sean met zijn Madhouse. In de Panama, van 11 tot 4. Uh, nou, vrijkaarten zijn er niet. prijs is 10 euro en 15 euro aan de deur. En um, in de Madhouse area, Jean, Billy de Clit, Tony Chacha en Frederik Abbas. En in de studio, in touch, Santito, Renji en Kosi. Dan gaan we naar zaterdag weer terug naar de Escape. Onze vriend van de show uiteraard. Die Vorige week heb je hem kunnen horen met ja, zijn nieuwe release. Hebben we Hebben nog een uh, leuk interviewtje mee gehad. Uh, framebusters in Escape van 11 tot 5. 15 euro entree. Met de line-up Raimundo, Mark Benjamin, MC Prime, Eclectic at Deluxe met Ruby Wax. Dan gaan we terug in de tijd naar de, de House Classics in de Heineken Music Hall. Uh, van half 10 tot 7. Ja, het is uh, toch een hardere stijl. Maar we pakken hier alles mee. Als, ja, uh, als, het, om house, -show. als het om house gaat. Hè. Uh, ik zie nergens uh, iets staan over een, uh, een prijs. prijsentrée. Dus ik zou even naar www.qdance.nl gaan voor meer informatie. En er zijn er twee, uh, twee areas. areas. in Area 1 Gizmo, Ghost, Vince, Roughneck, Isaac, Digital Boy, Uzi en The Mouth of Madness, Francois. En het uh, hosted by Ruffian. En in area 2, The House Viking, Pear, Miss Monica, Frankie Jones en Paul J. Voor de oude rotten zal dit wel heel bekend in de uh, oren klinken. Ik dacht het wel, ja. Dan gaan we naar de Party Ship Ocean Diva in Amsterdam. Bij de Piet Heinkade. Subliminal Sessions presents Voodoo Nights. Van 11 tot 6. De prijs is uh, best wel uh, prijzig. 37,50 euro. Voorverkoop bij cdance.nl. Maar wat krijg je daarvoor? Ja, een flinke line-up. Eric Morello, Sunny James, Marci Ryan Marciano en Brothers in the Boot. Dan gaan we naar Latin Lovers, tenslotte. Het laatste feestje van laatste, deze partygeheid. Ja, in de Panama, van 11 tot 4. Uh, prijs is 10 euro, 15 euro aan de deur. Met een line-up. Uh, René, René Ames.